Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk wacht even met het invoeren van een wet in Nieuw-Caledonië. Die eilandengroep is onderdeel van Frankrijk en president Macron wil meer Fransen die er wonen stemrecht geven. De oorspronkelijke bevolking is bang dat ze dan steeds minder te zeggen krijgen. Ze zijn er zo boos over dat er al weken plunderingen en rellen zijn. Macron ging er daarom vandaag zelf naartoe. Je hoort correspondent Frank Renaud. Nieuw-Caledonië is belangrijk voor Frankrijk. Er zitten grondstoffen, de eilanden liggen op een politiek-strategische plek in Azië... en Frankrijk heeft er een militaire basis. Maar president Macron is ook afgereisd omdat de onderste gewoon explodeerde. Hij wilde politieke dialoog herstellen. En nu staat die nieuwe wet dus even... Op een lager pitje, maar het is de vraag of dat genoeg is om de rust terug te krijgen op Nieuw-Caledonië. Sportkoepel NOC-NSF zegt dat de plannen van de beoogde coalitie de financiering van de topsport kapot maken. Door hogere kansspelbelasting loopt de topsport ongeveer 12 miljoen euro per jaar mis. Ajax heeft officieel een nieuwe trainer. Francesco Farioli komt van het Franse OGC Nice naar Amsterdam. Zijn naam hing al langer in de lucht om interim trainer John van Schip op te volgen. Het is een slijmerige bedoening in veel tuinen, want er zijn dit jaar mega veel slakken. Zo ook in deze tuin in Friesland. We hebben altijd wel wat gaatjes in de blaadjes. Uh, dat heb je als je biologisch uh, teelt. Maar dit jaar is het uh, extreem. Uh, elke ochtend wel een paar honderd uh, ja, halen we van de planten af. Er zijn te weinig dieren die de slakken eten, zegt deze expert. En dat zijn voor een deel de biologie bovengronds... die de grote slakken opeten, zoals egels, padden, eenden. Maar ook de, slakken, of de biologie ondergronds... die de slakken kunnen opeten als er nog een eitje zijn. Volgens kenners is het dit jaar zo erg doordat het voorjaar zo vochtig is.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 To see you at the weekend wasteland. You don't need money or an invitation to so come and.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 Just a parasite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 fusion and Tinteling Ja eres is in a bin, bin ja bin ta er in a bin a bin is in a bin in bin, bin.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 So Een een of andere geweest eindredacteur hier naast mij. Hahaha, <laughs> Hij gelijk weg. Ja, zo krijg je iemand gewoon meteen van je af van wat, wat dat er gaat. Uh, Baal was dit. Uh, is even een aardige aanleiding. Daarvoor hoorde je trouwens in de roem met Druist.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 een beetje afbreken, minus citizen met achteral. De bentie hebben we hier ook ooit gehad. Daarvoor hoorde je hoofs met late bloemer en dat bracht de tijd op vijf over half negen. Ja, er zit een soorten met van kikker in de keel, maar die ga ik er even uithalen. The Void got me hypnotized and I'm...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 He's...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 Dat uh, deze soundcheck een beetje lijkt op uh, wat het uh, verhaal van Lowe Addicts in uh, 2022 Dat hadden we op een gegeven moment een hele uh, lichtshow Het woest allemaal helemaal goed En uiteindelijk persten we dat allemaal in één uur uh, In het laatste uur persten we dat allemaal uit En dat waren vier nummers uh, Zij uh, gaan uh, straks, Felline en Job, gaan hier uh, drie nummers laten horen Dus dat uh, zo dadelijk en als we het dan toch, um, voordat ik uh, dat uh, verhaal nog eventjes uh, kracht bijzet... ga ik ook eventjes vertellen wat we hier net hebben gehoord. Namelijk Fleabag met Lost in Haze. Nu, tijd voor dat, uh, wat ik al zei, Low Addicts. En dat nummer dat heet Evolver. Met Evolver. Dat, uh, komt ook uh, van het uh, album Evolver. Dat, uh, de, ja, dat deed mij ook een beetje daaraan denken. Want uh, dat hadden we ook op een gegeven moment... al heel erg ruim tijd genomen. En pas vanaf een uur of negen... gingen we pas uh, eigenlijk uh, beginnen met, uh, met het hele verhaal. Dat doen we nu ook. Uh, maar je zal het uh, straks allemaal gaan meemaken. Wat, uh, wat de weg uh, wijst zich vanzelf. De laatste tot aan het nieuws van... negen uur... is deze Elvira. Die stond toen in het voorprogramma van Low-EdX... tijdens hun release-show... En nu is hij zelf aan de beurt. Komende maand met Out of My System. you